Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Doet de huisartsen nog een handreiking? Ze verlaagt het bedrag dat de huisartsen moet terugbetalen met nog eens 14 miljoen euro. Het komt ermee op 74 miljoen euro en volgens de minister is dat haar eindbod. Schippers wil het geld terug omdat de huisartsen hun budget de afgelopen jaren hebben overschreden. Volgens haar koersen ze ook dit jaar af op een overschrijding. Ze heeft inmiddels gesprekken met de huisartsen gevoerd om te voorkomen dat later weer geld moet worden terugbetaald. Ze benadrukt dat de kosten omlaag gaan als huisartsen minder vaak doorverwijzen naar de spoedeisende hulp. De benoeming van minister Donner bij de Raad van State was niet voorgekookt en het was een transparante procedure. Zegt minister Opstelt in een toelichting op de voordracht van Donner als opvolger van Tjenk Willink als vicepresident van de Raad van State. De oppositie reageert kritisch op de gang van zaken rond de benoeming. pvda leider Cohen spreekt van een dramatische procedure en schijnheilig optreden. Volgens opstelte is de keuze op Donner gevallen omdat hij de beste kandidaat is. Ook premier Rutte spreekt van een zorgvuldige procedure. Toen het kabinet besloot dat opstelte de procedure zou leiden... wist hij nog niet dat Donner wilde solliciteren, zegt Rutte. Er waren 39 sollicitanten. In Kazachstan zijn zeker 10 mensen omgekomen bij gevechten... tussen werknemers van een oliemaatschappij en de politie. Een onbekend aantal mensen is bij de gevechten gewond geraakt. De werknemers demonstreerden voor een beter salaris... Volgens getuigen schoot de politie met scherp. Het arbeidsconflict in een stad in het westen van Kazachstan duurt al een half jaar. Het oliebedrijf heeft al zo'n honderd stakende werknemers ontslagen, maar de protesten gaan onverminderd door. De stad ligt bij de olievelden in de Kaspische Zee. De oliemaatschappij zegt dat de boringen gewoon doorgaan. Het weer. Regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op natte sneeuw en hagel bij maximaal 7 graden. Ook in het weekend wisselvallig met geregeld winterse buien. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. De files vanaf 4 km lengte. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en de Afritbuntsgrootte 7 km. A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade 5. A10 Zuid richting Den Haag. Bij de Rai 4. De andere kant op richting Amersfoort. Tussen Geuzeveld en de Rai 4. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Knoop Oude Rijn en Drieber. 9. A15 vanuit Europort. Tussen Spijkenissen en knooppunt Vaanplein 7. A20 naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum 4. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en Leusden-Zuid 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vorige week nog op 19. Deze week twee plekken omhoog naar nummer 17. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. It's gonna take the love that drag me away from you. There's nothing that a hundred men no more could ever do. Just like the breakdown en de Say. Op je radio met ZFM Vele kerstdagen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 Na de grote hits, zeg maar. Want een van die platen die we tegen hebben is Tide Poes en Flowrider, The Hangover. In 5 vrijste gaan ze omhoog van 20 naar 15. I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. I got a little bit trash last night I got a little bit wasted Yeah I got a little bit mash last night Up. I got a hangover, whoa I've been drinking too much for sure I got a hangover, whoa Van deze week in handen van de Red Hot Chili Peppers en de of A Roses. Alweer 7 weken in de lijst, en van 15 omhoog naar nummer 13. De Fortuya Cruise, Flowrider en de Hangover. In de vijfde week ook nog eens 5 plaatsen omhoog. Deze week de nummer 20 in handen van Avicii Levels. Zakt in de 6e week van 18 naar 20. Coldplay, Paradise zakt van 13 naar 19 in de 13e week. En Flowrider Good Feeling zakt ook 1 plekje deze keer. Van 17 naar 18 in de 10e week.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 In zevende week gaan ze zes plaatsen omhoog. Nickelback, When We Stand Together van 14 omhoog naar nummer 8. Het ritme van Sand Force: gentlemen, let's go! Nou, die had wel moeten draaien, maar van na deze. Westkust weerbericht. We nou, gaan natuurlijk eerst even kijken naar wat het weerbericht gaat doen. Vandaag overigens de bewolking. En vanmiddag trekt de regen wel weg. En vonden er nog wat kleine buitjes.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 We nou, gaan verder met de lijst van Europa komen we aan bij de nummer 7, Snow Patrol. This is everything you are. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort, C -F -M A short van Dam.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 You loved him more than he loved you, and you wish you'd never met. Don't kill love now. Don't kill love. Don't kill love now. Don't kill love. You've been up all night and the night before, and you've lost count of drinks and. And there's strangers everywhere Ago, to say goodbye or just alone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 is you you Diana en Calvin Harris na drie weken lang op één zakken ze nu in één keer naar nummer vier toe. Twaalf weken in de lijst We Found Love. Zakken dus van één naar vier voor Lana Del Rey en haar uh, videogames. Bijna vijf uur, bijna de nieuwe nummer één van Europa. Hier voor jou Gavin de hey. Acht weken lang staat hij nu in de lijst. Vorige week nog op zes, deze week al naar drie toe. En straks voor jou de dus ontknoping. Welke twee platen zijn nou deze week de beste in Europa?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 De week gaat zij dus omhoog van 2 naar 1. Cobra Starship, Sabi, You Make Me Feel, Gavin de Gras, Rihanna Colvin, Harris, We Found Love en Lana Del Rey Videogames. Dat was de top 5 bij elkaar van deze week. We en hebben heel veel plezier met die jongens van jullie in. Ze gaan een hele leuke show weer neerzetten. En vergeet hem niet, hè, volgende week vanaf 11 uur de Winterse 50, ook hier op CFM. En tot volgende week dan weer een nieuwe show. Uh, Is dat het? It? Yes, it's over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik through het hele ding. Nou, je hebt niet veel ZFM. Dan jullie allemaal fijne dagen en een voorst.